Eerst het NOS-nieuws van 1 uur. NOS-journaal. De Algerijnse regering zegt dat bij de bevrijdingsactie op het gascomplex in het noorden van het land alle terroristen zijn gedood. Volgens de regering waren er 32 gijzelnemers van verschillende nationaliteiten. De moslim-extremisten hielden sinds woensdag honderden werknemers in gijzeling, onder wie veel buitenlanders, zeker 23 gijzelden, zijn omgekomen, zegt Algerije. Oudwielrenner Danny Nelis heeft toegegeven dat hij in zijn periode bij de Rabobank ploeg doping heeft gebruikt. Tegenover RTL Nieuws bekende hij het gebruik van EPO in 1996 en 1997 in de Tour de France. De oudwielrenner zegt dat hij nooit zelf iets heeft hoeven kopen. De EPO werd geregeld door Rabobankploegarts Leinders, die de doping ook toediende. De Rijkswaterstaat heeft 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers klaargezet voor de verwachte sneeuwval van morgen. Er wordt 3 tot 7 centimeter voorspeld. De Rijkswaterstaat stuurt de strooiwagens de weg op voordat het gaat sneeuw. Tijdens de sneeuwbuien rukken de wagens zo nodig opnieuw uit... om vooral de snelwegen zoveel mogelijk sneeuwvrij te maken. Ook voor maandag wordt sneeuw voorspeld. In de Schotse Hooglanden zijn vier klimmers omgekomen door een sneeuwlawine. Twee mensen overleefden het. Een van hen is zwaargewond opgenomen in een ziekenhuis. De groep was bezig met de afdaling van een helling in de Glencoe-vallei... Toen de ondergrond begon te schuiven storten vijf van de zes klimmers in de diepte en werden ze bedolven onder sneeuw en ijs. Voetbal. FC Twente is aan de kop van de eredivisie één punt uitgelopen op PSV. In Enschede haalde de ploeg één punt door een 0-0 gelijkspel tegen RKC. Vitesse verloor in Alkmaar met 4-1 van AZ. NAC won met 1-0 van VVV en Heerenveen Herakles werd 0-1. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en overwegend droog. minimaal rond min 6 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het zuiden sneeuwen. In het zuidoosten is er kans op ijzel. De temperatuur ligt tussen min 3 graden in het noorden tot plus 1 in Limburg. Dit was het... Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 If you Ik ben de energy dance. maar ik focus op mijn meisje, meisje. Zij dans op de mat, maar hou me in de gaten alle een tijdje. Mommies en die boys om me heen. Misschien moet ik een dankje voor de kopen. kopen. Misschien moet ik de bad loslaten. De rest dan gaat naar de toe lopen. En al mijn been staat vast Ik kan niet meer, kan niet meer dansen Zwek op, op de bas, stevig vast Rustig en bereken al mijn kansen ESMC kwadraat het de kans, dat zij sad, sad. Vanavond met me mee wil gaan, We gaan. En elke de nacht dans met mij Hey, DJ Daar nog maar een plaat Ik ga vanavond niet naar huis En ik ga door tot te slaan Het ritme van Zandvoort ook op TV. Zie Text TV op kanaal 45. Zie Please put in your seat belts. Be prepared to go on a run. This is real. Going away. No strings attached 6.9. Zie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 this moment Je ne... Dit is Ik ben altijd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 Dus en dat ik dan Jim uit Idols was En ik dan die dikke uit de jury was En er bijna nog steeds blij was Wat ah, ah, ah, ah, ah, ah. gewoon een dag niet mezelf was Dat ik alles was wat jij was en jij was dan die ik was En wij dan nog steeds bij was En jij dan nog steeds en Jij dan nog steeds En wij dan nog steeds vrij was